De Radio 1 Sportzomer. Hovert van Brakel en Jeroen Stomphoort. Zo direct hier aan tafel Max van Wezel en Paul Reumer. En met hen praten we onder meer over de start van het EK. En we maken contact met de Sportzomerbus. Mark Robben Visser vanuit Scheveningen, Vlaggetjesdag. En natuurlijk luisteren muziek van Van Velzen. Maar eerst het NOS Nieuws met Jeroen Chapkema. Kamerlid Hero Brinkman wil een fusie van zijn partij en Trots op Nederland. Vanmiddag spreekt Brinkman het partijcongres toe en zal daar zijn plan voorleggen aan de leden. Oprichter Rita Verdonk wil graag dat Brinkman lijsttrekker wordt van Trots op Nederland. Maar daar voelt hij niets voor. Brinkman wil lijsttrekker worden van een nieuwe partij met een nieuwe naam en een nieuw partijprogramma. Brinkman zit na zijn vertrek bij de PVV als eenmansfractie in de Tweede Kamer. Voor de Tweede Kamerverkiezingen wil hij meedoen onder de naam Onafhankelijke Burgerpartij.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 Hoeveel fietsen zo zijn gestolen, weet het stadsdeelcentrum niet. De politie zegt dat er niet opvallend meer aangiftes van fietsendiefstal zijn binnengekomen. Steeds meer supporters van het Nederlands elftal verzamelen zich in de Oekraïnse stad Garkov om vanavond Nederland-Denemarken te kijken. Volgens de KNVB zijn er zo'n 8 tot 10.000 Nederlandse fans. De supporters komen naar het Vrijheidsplein toe, waar een enorm standbeeld van Lenin staat. Veel fans zijn uitbundig uitgedost, zoals deze. Ik heb oranje klomp aan, oranje sokken, en een ja, oranje ledenhoos is het, wedstrijdshirt en uh, een mooie oranje stropdas. Dit is carnaval. Ja, dit is gewoon een feest. Dit is denk ik nog mooier de carnaval. Het is een groot volksfeest. Al die mensen hier. En, nou, nou ja, het, is, het is een end van Nederland. Dus uh, het, al die mensen komen hier toe om te feesten, om, om de wedstrijd te bekijken. Het is mooi. Het is super hier. De Oranje-supporters gelden als bezienswaardigheden. Automobilisten toeteren en stappen zelfs midden op de weg uit om foto's van hen te maken. De Oranje-fans lopen vanaf 3 uur in optocht naar het Metallist Stadion. Ze moeten ruim 5 kilometer afleggen. De wedstrijd tegen Denemarken begint om 6 uur. Het weer, het is overwegend bewolkt, met vooral in het noordoosten kans op een bui. In het zuiden en westen is er af en toe wat zon. Er staat een stevige wind, maar in de loop van de dag neemt de wind in kracht af. Het wordt vandaag ongeveer 17 graden. Morgen zijn er afwisselend zon en stapelwolken. In de middag in het zuiden kans op een enkele bui. En het wordt morgen met ongeveer 19 graden iets warmer. Awb Verkeersinformatie. Twee korte files vanwege werkzaamheden. Op de A15 Gorkum naar Nijmegen staat bij Tiel 2 kilometer. De weg is daar dit weekend dicht. Er wordt op de ring van Rotterdam ook gewerkt op de A16 vanuit Breda. En daarom staat de file tussen Klop het Ridderkerk en de Van Brienoerbrug 3 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Jezelf begrijpen is behoorlijk lastig. Dus de rest van de wereld begrijpen al helemaal.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 Regel daarom nu uw uitvaartverzekering bij de PC. Verzekeraar en verzorger van uitvaarten. Kijk op pc.nl. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met de tafel Max van Wezel en Paul Reumer. Heren genoten van de wedstrijden gisteren. Ja, prachtig begin. Is ja? eten op uh, schoot. Ja, mooi. Hoe ja. is dat weer nog meer? Een mooie, een mooie en een spectaculaire wedstrijd. Van alles, van alles wat. En we horen nog een andere sport dit uur. Wielrennen in de Ronde van Zwitserland. U luistert naar Radio 1 Sportzomer. Het Govert van Brakel en Jeroen Stomport. Maar hier, nieuws. Het toekennen van insignes aan de militairen die betrokken waren... bij het einde van de treinkaping in de punt in 1977... valt bij veel partijen verkeerd. De leider van de actie van destijds weigert de onderscheiding... De Molukse gemeenschap is zeer verontwaardigd. Minister Hille kondigde deze week aan dat er een onderscheiding komt voor getoonde moed. Ik spreek erover, we spreken erover, moet ik zeggen, met Frank van Kappen... ...Eerste Kamerlid van de VVD en oud-militair natuurlijk. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft bij de behandeling van de Veteranenwet in de Eerste Kamer het initiatief genomen... Hè, ...om bij de minister aan te dringen op deze erkenning van de militaire betrokkenen bij de bevrijdingsactie. Kunt u het kort uitleggen waarom? Ja, in de veteranenwet die, er, die in feite een, een soort veegwet is waarbij je alle een, een ordening brengt in het oerwoud aan regelingen voor veteranen en ook het stuk erkenning voor alle groepen veteranen uit het verleden, bleek deze groep buiten de boot te vallen omdat, uh, ja, omdat ze nou eenmaal op, op hadden getreden binnen Nederland. Ik heb er toen uh, voor gepleit om ook deze groep vergeten militairen in ieder geval de erkenning en waardering te geven die ze verdienen. Want uh, ze hebben een opdracht uitgevoerd van de wettig gekozen Nederlandse regering... met gevaar voor eigen leven. En daarvoor verdienen ze de erkenning en waardering die ook andere militairen gekregen ja. hebben. Meneer Van Kappen, maar kreeg u uh, uit de hoek van de mensen die destijds uh, over die trein vlogen... en naar binnen gingen, kreeg u signalen dat zij om erkenning vroegen? Ja, zij wilden heel graag de veteranenstatus hebben. Daar ging het eigenlijk om. En zij werden uitgesloten van de veteranenstatus omdat het optreden ja. binnen Nederland had uit, uh, ja, was uitgevoerd. En dan moet je een andere weg vinden. En ik heb dus gepleit voor het toekennen van de veteranenstatus. Daar wilde de minister niet aan om allerlei redenen. En toen uiteindelijk zijn we uitgekomen dat in ieder geval uh, deze militairen de erkenning en waardering verdienen voor hun optreden. Het was geen eenvoudige klus en ze voeren een opdracht uit van de wettige Nederlandse ja. regering. Daar verdienen ze erkenning en waardering ja. voor en ook toegang tot de faciliteiten die anders ook voor veteranen gelden. Maar dan is daar Kees Kommer. Hij was de leider van de mariniers in 1977. Hij zegt dat hij het ethisch onjuist vindt om insinues te geven aan mariniers... die opdracht kregen om burgers dood te schieten. Dat is toch niet niks? Nou, Kees Komen had niet de leiding. Uh, dat was de kapitein der mariniers Kloppenburg. En Kees Komen is ook geen marinier. Maar goed, dat doet er verder niet toe. Maar was in ieder geval er, er wel werd, betrokken? Er werd, er werd niet geschoten op onschuldige burgers. Er waren negen zwaar bewapende uh, treinkapers. Die, uh, en was onschuldige burgers heeft hij ook en... niet gezegd. Hè? Maar om burgers dood te schieten, heeft hij wel gezegd. Ja, maar goed, het gaat om negen zwaar bewapende treinkapers... De, een ernstige verstoring van de rechtsorde... en ernstige strafbare feiten. Na drie weken onderhandelingen kwam men er niet uit. Het ging het uh, operationeel vermogen van de politie ver te boven. En toen is er besloten door de Nederlandse regering... om de Mariniers in te zetten. En de beslissing over de inzet of niet inzet... Dat is op dit moment niet ter sprake. Het gaat erom dat militairen de opdrachten van de wettige gekozen Nederlandse regering moeten uitvoeren. Dat hebben ze gedaan. Met gevaar voor eigen leven. En daarvoor verkiezen ze erkenning en waardering. Ja, ook, ook al is er na afloop misschien enige twijfel over het nutten van of over de uitvoering. Uh, dat, dat, dat doet niet meer ter zake. Het Gaat erom dat ze uh, hun leven in de hebben gelegd? Nee, militaire... ...opdrachten van de wetten ge gekozen... ...Nederlandse regering ja. uit te voeren. En dat, uh, dat hebben ze gedaan. Ja, kijk, weigeren is ook geen optie voor een ...dan begaan je meestal nog een straf van feit ook. En dat hebben ze gedaan. Dus waarom zouden zij de erkenning en waardering... ...niet uh, krijgen die andere mensen wel krijgen? Ja. En uh, dat is dus... ...door minister de hele nu gecorrigeerd. Dat staat los van het feit... Uh, of, ik of ik sympathie zou hebben voor de Molukse zaak. Ik ja, maar we, we, meneer van Kappen, niet, uh. meneer van Kappen, vanuit die hoek uh, wordt gezegd, uh, ja, dat waren doelgerichte, uh, doelgerichte executies en het is in feite ongepast om daar nu een insigne op te plakken, maar dat, dat, dat zijn reacties die blijkbaar niet passen in uw redenering, zoals u die net hebt uh, losgelaten. Op nee, het was geen eenvoudige klus, meer dan 50 mensen gegijzeld in een trein, negen zwaar bewapende treinkapers, bewapend met automatische wapens, dat is geen eenvoudige klus. De politie kon het niet aan in die tijd, dus werden er maar je zijn ingezet door de Nederlandse regering. Die hebben dat gedaan met, in, met gevaar voor eigen leven. En daarvoor verdienen ze de erkenning en waardering. Of de Molukkers in Nederland nou zo netjes behandeld zijn... ...dat is een heel ander verhaal. Ik ben ook de zoon van een militair ...en ik vind dat de Molukkers wel erg kil ontvangen zijn... ...na 300 jaar trouwendienst aan de Nederlandse vlag. Maar dat is een hele andere discussie. Dat rechtvaardigt nog niet het feit dat je onschuldige mensen... ...onschuldige burgers gijzelt en bedreigt met de dood. Maar nu dus wel erkenning dus voor de mensen die dus hun leven in de waagstaan hebben gelegd voor Nederland. Frank van Kappen, dank Eerste Kamerlid voor de VVD en natuurlijk belangrijk oud-militair. Ja. Ik vind het wel een onderwerp waar we misschien even aandacht aan kunnen besteden in ons mediaforum... met Paul Reumer, directeur van de NTR en Max van Wezel, politiek commentator voor Vrij Nederland. Heren, welkom. Want ik krijg visioenen als ik dat verhaal hoor van die zaterdag. waarop de, de straaljagers over de trein bij de puntsgeerde Kees Schavendaal. in de weilanden verslag deed op de radio. Het was huiveringwekkend om te horen, Max. En nu een insigne voor de mannen van toen? Nou ja, het is een heel omstreden actie uh, toen geweest. Alleen Van Kappen heeft gelijk. Uh, de kritiek is er voor het kabinet dat hij ah, toen. omstreden besloot. omdat hij Uiden niet wilde en vannacht wel? Ja. Het, er was het kabinet een L. Een L was natuurlijk van het type van de boel bij elkaar houden... zelfs als er een trein gekaapt was. Dus die wilde doorpraten met die uh, Molukse kapers... En de harde vleugel waren, was vooral Dries van Acht... die de minister van Justitie was. en Die heeft het toen doorgedrampt van we gaan er een einde aan maken. Dus het, ja, het is altijd een kwestie gebleven van had het nou gemoeten of niet. Is het dan handig dat je dan met zoiets komt na 35 jaar? Nou, ik vind van Kappen wel gelijk hebben. Je mag dat natuurlijk nooit die militaire verwijten. Ja. Het is een politieke opdracht geweest. Ze hebben die uitgevoerd en bovendien, ze hebben het... want dat had ook nog kunnen gebeuren, dat was de angst van een uil... dat er ook echt burgerslachtoffers, passagiers... Slachtoffers onder de passagiers zouden vallen. En ze hebben die actie toen met uh, ja, erg veel lawaai en uh, gedoe uh, om, om, om de kapers af te leiden, wel zo uh, professioneel uitgevoerd. Dat er in elk geval geen slachtoffers onder de passagiers vielen. Duidelijk. Ja, ik kan me de beelden nog herinneren. Ik was toen nog een vrij kleine jongen toen. En kijk, ik zou zeggen uh, als je kijkt, een kaping. Drie weken mensen vasthouden. Natuurlijk moet het opgelost worden. Dat hebben ze gedaan op een uiterst professionele wijze. Had de mannen en vrouwen die hun leven hebben gewaagd toen, toen onderscheiden? Want toen had niemand daar waarschijnlijk een probleem mee gemaakt. En nu 35 jaar later is het een beetje misschien wat laat afbreken. Maar reflectie. hij noemde het ook een veegwit. Het gaat ja. natuurlijk niet alleen om, om hen, maar ook om anderen die hebben meegedaan. Andere acties. Ja. Ja, goed, dat is allemaal een beetje, ja. is natuurlijk heel hoog, hoogst politiek. En je begrijpt ook dat ook in de Molukse gemeenschap dit nu weer enorm veel oude wonden opent. Dat is het punt. En dan is beginnen we dus de hele cyclus nog eens. Ja, he? onhandig. Het dat vrij is het. rustig leek in ieder geval. Ja, goed. Ja. Voetbal, gaan We gaan gewoon even praten over voetbal. <laughs> ja. Ja. Andere, ik hele afzettelijke bruggetjes, maar die haal ik allemaal weg. Ja, ja, al er heel veel van. Die kent Ajax <laughs> ja. ook heel goed van binnenuit. Ja. simultaan Kamaat was een Hij heeft heel kort gezeten. Ja. Maar wel maar, heel ja. intensief. Ja, de ja, ja. ja, nou ja inderdaad, ja. Uh, oud commissaris ja. van, uh, van Ajax. En uh, allebei natuurlijk. Dus, uh, dus het voetbal op de voet volgend, zeiden jullie net al aan de kop van, de, van, van dit uur. Um, ja, duidelijk, die tweede wedstrijd. Dat, daar hebben jullie van genoten, volgens mij. Dat was natuurlijk een hele mooie, een, een hele mooie voetbalwedstrijd. Met uh, een heel goed Russisch team. Dat echt een visitekaartje afgegeven heeft. En wat mij betreft nadrukkelijk een gooie uh, titel gaat doen. Is dat niet wat vroeg? Nou, ik, nee, ik, ik, vind, ik vind als je zag hoe ze speelden, hoe gemotiveerd, hoe goed het ging. Uh, denk ik echt, van, daar staat een ja. hele goede ploeg. Weet je nog uh, hoe goed ze speelden tegen Nederland op het WK. en hoe het daarna verliep? Ja, je kan er nooit. De, de bal is rond. Flauwe, he, ze. is de is ja. rond. Ja. Max, jij zit wel te popelen om er ook iets over te zeggen. over Rusland. Nou, je zeg bent natuurlijk misschien... een beetje bevoordeeld. omdat hmm. Dick Advocaat te coachen nou, ja. is. en je ja. denkt van, het nou, ja, is eigenlijk ja. een beetje het Nederlandse team. En mochten wij niet uh, Europees kampioen worden en de Russen wel. dan zijn we ook een beetje kampioen worden. Dus je, je kijkt er met andere ogen naar. Maar het viel mij op. dat het, Ik vond het zo'n sierlijk voetbal. Dat verwacht ja. ik helemaal niet van de Oost-Europese ploegen. Die naam hebben ze niet eens. En eigenlijk uh, ook, ook de Tsjechen, die verloren wel. Ze werden ingemaakt. Maar ik vond het mooi spel van beide kanten. Ja, was goed voetbal. Ja. Italië werd al verslagen. Hè? Vorige week met 3-0 door, uh, door de Russen. Dus dat zijn wel iets. Maar nou In, in de aanloop hè, werd er steeds gezegd, dit wordt het EK van de verdediging en van de weinige doelpunten. Nou Daar hebben we gisteren wel iets anders van gezien. En dat ja. prettig. Uh, wordt er dan ook doen jullie op gegokt uh, of geen pool? ik uh, heb jarenlang meegedaan met de nieuwsportpool uh, die er is en altijd verloren van uh, de kelners. <laughs> dus ik heb uh, heel veel geld verloren en ja. veel flessen wijn. Uh, een mooie opening, uh, Telegraaf. De Denen eerste prooi. Dat past wel, hè? Als we het in media voor me hebben, moeten we het toch even voorleggen aan jullie. Ja, dat is natuurlijk een typische Telegraaf uh, opening, zou ik maar zeggen. Ja. En uh, in dit geval hoop ik van harte dat ze gelijk hebben. En, en, en het is leuker dat ze vooraf voorspellen wat er gebeurt en achteraf hun gelijken halen. Ja. Dus ze nemen er wel maar een wat, beetje risico. Wat vinden jullie daarvan? Dat een, een krant met zo'n. Ja, dat is toch geen nieuws, zeg maar? Ja, ik vind het een soort ronkend nationalisme wat de Telegraaf doet. En... Of hoort dat ah, ook ja, aan toch maar Dat doet het toch, was dat was Ruud ook, Max. Nou, nou, niet zoals de Telegraaf. Nou, heb je die kop gezien? Domme. Ja, nee, die kop heb ik wel gezien. Maar goed, vijf paar. Als je de krant, überhaupt die kranten ziet, dan denk je: gebeurt er nog iets anders nee, in ons, de, de, de wereld? Maar daar we ons toch niet meer over, over de koppen van de Telegraaf? Nee. Dat is al een paar jaar aan de hand. Nee, maar de hoeveelheid. Is zodanig dat je denkt, wat zou er nog meer gebeuren? Ja, het past een beetje in een patroon hè? wat we bij vorige BK's en EK's ook wel gezien hebben. Dat, uh, dat is ook wel een beetje Nederland van ontzettend overenthousiast beginnen. We gaan ze inmaken, en we gaan ze alle hoeken van het veld laten zien. En meestal komt ook de enorme depressie als het, uh, ja. als het tegenvalt. Nou, nou, ik vind het ook heerlijk, want ik, was, ik word zelf depressief van al het Euronieuws en de, de, we zijn allemaal op instorten. Als we allemaal 10% van ons spaargeld uitgeven, is er niks meer aan de hand. En uh, nieuws eventjes van de andere kant, even niet naar de ellende... vind ik ook alweer heel bevrijdend. Zo'n EK of WK is nog nooit zo verweven geweest met het, het, het, het, het normale dagelijkse leven. Hè? Want iedereen gunt het eigenlijk de Grieken wel een puntje, want het gaat er al zo slecht. En... Nou, ik betrapte mezelf erop dat ik gisteren zat te kijken en ik dacht... God, kunnen al die mensen het wel betalen om daar te zitten? Dat is ook heel stom, ja. maar ik dacht het toch. Ja. Zullen we nog even naar minister Schippers uh, kijken? Want ja. er, is, ja, er is toch wel weer een klein politiek relletje over het feit... dat uh, uh, niemand gaat behalve de minister van Sport... Ja, allemaal te maken met de interne situatie in Oekraïne... waar het Westen zich uh, uh, boos over maakt. Is, dat, uh, is het wel goed dat ze toch nog even gaat kijken, de minister? Ja, ik vind van wel. Ik, uh, kijk, zelfs de oppositie uh, in de Oekraïne... Hè, zelfs mensen die in de gevangenis zitten daar... zeggen van boycott het niet, daar hebben we helemaal niks aan. Dus ik vond het nogal raar dat uh, onze minister van Buitenlandse Zaken... professor Rosenthal, heel vroeg riep van... Nou, we gaan dat boycotten. Terwijl bijvoorbeeld Angela Merkel zit er vanavond. Dus ja, we hoeven toch niet Roomser te zijn dan de paus? Nee, dat vind ik ook. Ik vind het zo hypocriet. Als je dan wil boycotten, nou, stuur de ambassadeur terug. Oh, ja. Verscheur de oliecontract. Laat het, het elftal niet gaan. Ja, laat het elftal niet. Dit is Doe iets. Ja, dit, dit is zo it. praatjes voor de vaak, weet je wel. Ik vind het zo'n onzin. Terecht dat, dat minister Schippers gaat. En, uh, zo. en wat ik al zei, eh, omdat de Oekraïne uh, het uh, EK uh, uh, organiseert... kunnen we de discussies hebben over de mensenrechten. Dat is prima, dus het gebeurt al. Dus we hoeven niet meer niet te gaan. Muziek. Roel van Velsen. Live.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 Van Summer Ends. Zometeen meteen horen je nog een keertje. Het Forum deze middag. Paul Reumor, directeur van NTR. Max van Wezel, directeur van zichzelf, denk ik... politiek commentator van Vrij Nederland. Werknemer van mezelf ook. He? Wat zei? Je? Werknemer van ja. mezelf. Gewoon. Mooi ja. zat, hè? Ja, prachtig. Je bepaalt de hoogte van je eigen salaris, Max. SP, wil een lijstverbinding met de Partij <laughs> van, van de Arbeid. Ja, soms. Wat, wat denk jij als politiek commentator? Wie heeft hier het eerst bewogen... Nou, het is een heel raar verhaal aan het worden... want de PvdA-govert heeft het eerst bewogen. In een interview met Elsevier een paar weken geleden... heeft uh, de fractieleider, Diederik Samson, gezegd... ik wil graag een lijstverbinding met de SP. Sterker nog, de volgende zin is... Uh, dit is een soort liefdesverklaring van mij aan de SP. Het gaat ver. Ja, gis nou, nou ja, gezien het verleden in de, in de Kamer. Nou, die haten gezien. elkaar, zeg. Ja. Ja. Nee, er is een tijd geweest dat het uh, P van de pvda fractieleden verboden was... om voor een SP-motie te stemmen, wat er ook instond... Uh, maar goed, nu loopt het heel raar. Want gisteren heeft de SP gezegd... we gaan graag op dat aanbod uh, in. Maar vandaag heeft het partijbestuur van de PvdA laten weten... dat ze toch nog niet weten of ze het wel willen of niet. Dus dat is een uh, raar aanzoek. kan je typisch PvdA noemen nu? Dit, nou, zoiets. Uh, ja... Uh, niet weten wat je wil, ja, ja. dat is misschien wel typisch PvdA. voor de PvdA op dit moment in elk geval. Maar er is kennelijk toch een meningsverschil in de boezem van uh, de Partij van de Arbeid... en in de Tweede Kamerfractie, en dit is het partijbestuur uh, dat dit heeft gezegd... over of ze, of ze nou wel een soort SP-lite uh, willen worden of toch maar liever niet. Ja, ik vind het slecht nieuws. Want het tekent eigenlijk dat er een groot, heel erg nogal linksig blok aan het ontstaan is. Het lijkt alsof de PvdA naar links aan het opschuiven is. Dat was wel aangekondigd. Dat zag je eigenlijk al gebeuren. En ik heb zo het gevoel dat we in Nederland zo behoefte hebben aan een veel groter blok in het midden. Want een grote blok naar links leidt ook tot een grote blok naar rechts. Dat is extreem in de politiek. Dat komt weer niet bij elkaar. En dan krijg je weer zo'n wankele Wordt dat uh, duidelijker daardoor? Toe. Ja, maar volgens mij zijn we er niet mee geholpen. Als land ja, zijn we maar, niet maar, mee geholpen. Maken we het niet groter dan het in feite is? Want het gaat... Het gaat om het toekennen van een zeteltje. Uiteindelijk aan het eind van de rit, als ze stemmen. Nee, het gaat, denk ik, toch zijn. om iets van, van meer symbolische ja? waarde. Dan kijk, kijk, die lijstverbinding is zelf een beetje onzin. Dat is dat, uh, dat de mensen die in de kiesbureaus zitten, de stembureaus zitten, weten hoe je moet tellen en hoe je restzetels, die er eventueel zijn, moet toewijzen aan wie of zo. Maar uh, dat, dat de PvdA zegt, onze plaats is niet meer aan de zijde van uh, ja, een beetje linksachtige middenpartijen als D66 en GroenLinks. Onze plek in de wereld is aan de kant van de SP, is, vind ik tamelijk spectaculair. En ik ben het wel met Paul eens van, ik zit zelf ook na uh, tien jaar polarisatie eigenlijk niet op nog meer... Polarisatie. Ik heb dat in Den Haag meegemaakt, tien jaar lang. Er is toch een sfeer uh, van, jij bent rechts en jij bent links... en niemand praat meer met elkaar. En ik, ik heb er eigenlijk ja, een beetje met de van. Maar daar komt er een, een Koendoes-akkoord, of een uh, vijfpartijenakkoord akkoord uh, waarbij links en rechts kunnen samensmelten bijden. Waarvan we nogal moeten kijken wat daarvan terecht komt. Ja, dat maar niet goed, een... de politieke wil, dat, dat, dat, dat werkt ook ja, wel. Ik, ik hoop ook van harte dat uit de uitkomst van de verkiezingen blijkt... Dat, dat je met die club straks het land kan gaan regeren. Dat zou heel goed zijn. Ja, maar, maar het zal niet gebeuren, want je ziet, niet. je ziet dat al die partijen nu al afstand nemen... van die ja. forensische belasting, van de uh, versoepeling van het ontslagrecht. Ja. Langzaam wordt het uitgesteld. hele Koelhoesakkoord weer een heel de... van het ja. over. Dus er is inderdaad een poging geweest. En ik ben daarbij geweest die nacht in die wandelgangen in Den Haag. Ik heb de, de euforie gezien, het enthousiasme gezien. Ik heb gezien hoe ChristenUnie-mensen en D66-mensen... die meestal elkaar de hersens inslaan ja. over abortus en euthanasie en zo... Uh, elkaar in de armen vielen. Het was een heel mooi moment om mee te maken daar, maar er is weinig van over. Nee, maar je merkte wel in het land, eh, zo, zo links en rechts, om je heen, merk je toch heel veel mensen die daar wel enorm positief over waren, van hè hè. er gebeurt eigenlijk eens een keer wat. In nou, plaats van dat we inderdaad alleen maar aan het polariseren nou ja, zijn. Als we dat gevoel als kiezer kunnen vasthouden en in het stemhokje dat gevoel ook weer eh, laat zeggen, opbrengen en die partijen bij elkaar een goede meerderheid krijgen, dan heeft het misschien een mooi vervolg. Ja, dat mag zo. We Paul moeten wel afronden. Het, het, zijn, het zijn de meningvormers van vandaag, de opinieleiders. Dank, dank je dank voor heer. deze warme woorden. Ja. Ja. Dat ja. hebben ja. we nou helemaal niet in onszelf gezien. God. Nee. Ja. Okay. We, we, we, we komen hier op basis van deskundigheid oh, en inzicht. Dat ja, was maar van dit, tevoren het is zo mooi als, het als iemand dat zegt. Het ja, zijn de fijn, opinieleiders. moeiteloos ja. over voetbal, voetbal en muziek. Want die gaan bij grote evenementen vaak samen. Heel goed zelfs. En uh, dan gaat het niet alleen om de voetbalplaatjes van Walter Kroes of in het verleden duiken met André Hazes, ook bestaande muziek en singles uit de hitparade kunnen gelijkenis met het voetbal vertonen... of kunnen herinneringen naar boven brengen natuurlijk. Muziekkenner Leo Blokhuis verhaalt over voetbal en muziek. Het eerste moment is... het dat, ja, dat, dat kan niet anders dan ook het echte eerste grote toernooi... wat ik op televisie gevolgd heb. Uh, dat was, wij hadden net een televisie, dat was in 1974 het beroemde WK in Duitsland... En ik weet nog dat euforisch, euforische gevoel van, van die eerste minuut. Kruis, kruif. En inderdaad heeft hij volgens bij de kruif. had gaat alleen door, wordt neergelegd. En dit is een penalty in de eerste minuut. Er was nog in Duitsland aan de bal geweest of uh, Kruif lag al plat in het, uh, het 60 meter gebied. En, en Neeskens deze ogen dicht en ramde hem bijna door de touwen heen. Daar zit echt zo'n tienerlied hoort daarbij. En dat is heel raar, maar dat is Sugar Baby Love van de Rubens. Dat was een van de eerste liedjes die ik geweldig vond. En als je daar het intro van hoort, dat is een strafschop. Je moet hem vanaf het begin draaien hoor. Ah, ah, ah. Bij de bank. Dat is zo'n aanloop. komt ja, de penalty van Dat is het. Dan barst dat die los als het stadion dat op zijn kop gaat. Aan de oranje kant tenminste. In 1974 de pingel van Johan Neeskens. Dat is een grandioze start. Een grandioze start. Ja, we gaan ontzettend in mineur. Want het, is, het leven is nou eenmaal als je het Nederlands voetbal volgt. Niet alleen maar zonneschijn. En dat, dat, dat heeft zo'n enorme indruk op mij gemaakt, dat toernooi. Want ja, we weten allemaal wat er van gekomen is. Uh, uh, uiteindelijk 2-1-4. Ik weet nog dat toen dat tweede doelpunt van Duitsland inging, ging, dat je ook wist van nou ah, dit, dit is verloren zaak, want het Nederland zakte ook echt helemaal weg in die tweede helft. Ik weet nog dat toen die wedstrijd afgelopen was... dat ik dacht dat ik mezelf moet in te proberen te praten. Uh, ach, volgend jaar of over tien jaar, dan weet ik dat echt niet meer. <laughs> moet je kijken, het is nou 2012 en we hebben het er nog steeds over. En ik kan nog steeds voelen wat ik toevoeg. Dat, dat was zo'n ongelooflijk intense emotie, dat, dat, dat hele toernooi hoor. Die wedstrijd tegen Brazilië 2-0, ach, ik weet alles nog. 4-1 Argentinië, maar die, die verloren finale... Die zou ik moeten vergeten. En het liedje wat daar uit hoort, dat komt ook in 1974. I forget to remember to forget. But something sure is wrong. Cause I'm so blue, so lonely. I forgot to remember to forget. Let's keep the curtains closed today. Ja, dan, uh, ja dan, dan moeten we nog een ander dieptepunt in Nederlandse voetbal... want onlangs een hele moeilijke aanloop hadden we in de natuurlijk weer... een slechte voorronde trouwens en een, en een uh, geniale uh, tweede ronde. Ik meen een uh, begin 5-0 Oosten, uh, Oostenrijk, 2-0 Italië met twee f -f -f zietende afstandsschoten. Maar goed, de finale weten we ook allemaal. En dan die bal van Rensenbrink op de paal in de laatste minuut. Rensenbrink tegen de paal! Rensenbrink tegen de paal in de... Van deze wedstrijd. Home? Ik droom daar nog wel eens van. Dat heb ik ook zo intens meegemaakt. Fijne aan de wereldbekeer voor Nederland. En, en ik was echt in totale minuut toen dat uh, mislukte. En daar, daar hoort echt een liedje bij van de gordijnen dicht. Even niemand zien. Ik, moet dan ook, ik moest dan ook even niemand zien. En uh, geen nabeschouwing. Televisie uit naar mijn kamerboven. Let's keep the Let's keep the curtains closed today. Van de mierenzoete Colin Bluntstone. Ja, er zat hij te sippen, te sicken, neuren, te zagarijnen op zijn... Ja, ik ben geen depressief jongetje, dus na twee dagen was ik echt weer te genieten. Maar ik ben daar echt heel zagrijnig van geweest. Er zijn gelukkig heel veel ontzettend positieve uh, uh, dingen. Maar er, er is één ook... Zo onvergetelijk, dat moment, zo uh, oproepbaar. En het grappige is dat ik zelfs even kwijt was uit welk toernooi het was. Maar dat ene doelpunt tegen Argentinië, het stond 1-1. Ik bedoel, dat weten we allemaal nog precies. Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen... met het balbezit voor Frank de Boer precies goede paas. Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. En die gekke Bergkamp die dat ding Dennis Bergkamp rechts aanneemt. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. En meteen links. Dennis Bergkamp. Zo hard en goed en gericht en in één vloeiende beweging in die touwen legt. Dennis Bergkamp. Met armen en benen gespreid, vervolgens op zijn rug op het veld ging liggen. En, en, en die ontlading die daarbij hoort. We de zelf, 20 seconden! Is uh, daar hoort een euforisch lied bij. Zoals, uh, want dat, je, het was ook afgelopen. Hè. Ik geloof dat ze het nog afgetrapt hebben. En toen was, het ook, toen was het ook gewoon klaar, die wedstrijd. En daar hoort een lied uit de, uit de late jaren 90 nee, bij. dat diezelfde euforie heeft. En dat is uh, Wamba. En dat is, dat is uh, uh, vrolijkheid, euforie, uh, uh, hormonen van uh, voetballers die blij zijn en hun supporters. Uh, dat, dat, dat heeft alles wat, wat uh, de vreugde van zo'n gewonnen pot toch weer eens vijf dagen met een enorme smile op je gezicht rondlopen. Dat neemt hij die bal heerlijk aan. Wat zet hij Ayala te kijken. Wat een fabuleus doelpunt. De westmaker te horen, dit prachtige. Professor Leo Blokhuis, was dat? Het nieuws met uh, Jeroen Chapman. Dit is Radio 1. GroenLinks staat positief tegenover een lijstverbinding met de SP bij de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september. Volgende week neemt het partijbestuur van GroenLinks een officieel besluit. De SP maakte gisteren bekend dat de partij een lijstverbinding wil aangaan met de PVDA en noemde ook GroenLinks als optie. De Partij van de Arbeid zegt dat er nog niet is nagedacht over de wenselijkheid van lijstverbindingen. Kamerlid Hero Brinkman wil een fusie van zijn partij en Trots op Nederland. Brinkman spreekt vanmiddag het partijcongres van Trots op Nederland toe... en zal daar zijn plan aan de leden voorleggen. Aan het eind van de middag wordt mogelijk door de leden van Trots op Nederland... over het voorstel van Brinkman gestemd. En in het oosten van Afghanistan zijn vier Franse NAVO-militairen gedood door de Taliban. Alles wijst op een zelfmoordaanslag. Bij die aanslag kwam ook een onbekend aantal Afghaanse militairen om het leven. Vijf Fransen raakten gewond. Dat waren de hoofdpunten. Aan verkeersinformatie Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Amersfoort, is een ongeluk gebeurd. Tussen Oud-Zuid en Amstel Business Park staat 3 kilometer file. De rechter rijstrook is dicht. De A15 Gorken Nijmegen staat bij Tiel 2 kilometer de werkzaamheden. En op de A16 Breda Rotterdam, voor de Van Brien Noordbrug 3 kilometer. En dat komt door werkzaamheden op de parallelbaan. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Bij het komende half uur de sportanalyse van Barbara Barend. We horen de Radio 1. Sport Zomerbus, live muziek. En nu eerst wielrennen, de ronde van Zwitserland. Joris van den Berg kijkt daar naar voor ons. Joris, goedemiddag. Goedemiddag. En... Wat, ja, ja, voordat je meteen van Wal steekt, ja, want dat ben je gewend, je wil dat denk, natuurlijk wat ook. Ga jij me nu vragen? Nou ja, ik wil het belang weten van die ronde van Zwitserland. In name, ik denk dat het allemaal belangrijk is voor de Toer. Het is heel belangrijk voor de Tour. Nu gaat eigenlijk vandaag ook voor het Nederlandse wielrennen de sportzomer van start. Want van alle Nederlandse klassementrenners, van wie iets verwacht mag worden straks in de Ronde van Frankrijk. Die begint over drie weken. Die Nederlanders gaan vanmiddag in de proloog in Lugano van start in de Ronde van Zwitserland. En dat is inderdaad een laatste test echt voor de Tour. Nu moet het, nu moet je het laten zien dat je het in de benen hebt. Een deel van het peloton is dat in het doen in de Dauphiné Libéré. Maar de Nederlandse toppers, en dan noem ik Geesink, Mollema, Poels en Kruiswijk, die gaan allemaal hier van start in deze wedstrijd over negen etappes die een week duurt. En als ze het niet zo goed doen als die ene goede Nederlander die momenteel actief is in de Dauphiné Libéré, ja, dat is Wilco Kelderman. 21 jaar, Neoprof, reed van de week een geweldige tijdrit over 53 kilometer. Hij is een coming man. Hij gaat de Tour niet rijden. Hij wordt rustig gebracht door Rabobank. Ja, dan zit het wel goed. Want in die Tour gaat het om een tijdrit van 53 kilometer straks dus. En dat is de één na laatste rit van de Tour. En met name Robert Geesing daaraan kun je al een beetje zien dat hij vooral ook met die tijdrit bezig is. In Californië was hij geweldig op dreef. Die ronde twee weken geleden schreef hij op zijn naam. En Mollema, dat is de tweede Nederlander, die was goed in de Ardennen. Daarna een beetje rust genomen. Die moet nu weer op gang komen. Dan is er Poels goed in de ronde. Van Luxemburg onlangs en Berghop steeds beter en sterker en ook zelfverzekerder aan het worden. En tenslotte steeds Steven Kruiswijk, vorig jaar zijn doorbraak beleefd in de ronde van Italië. En toen reed hij daarna een geweldige ronde van Zwitserland. Hij werd derde, won de zesde etappe, in Liechtenstein was dat. En moest in het klassement alleen Kunego, die tweede werd en Leipheimer voor zich dulden. En die twee zijn er nu ook bij. Damiano Kunego en Levi Leipheimer. En een andere heel belangrijke man voor het klassement. Wat betreft de favorieten is Alejandro Valverde. Die gaat hier ook weer van start. En dan noemen we ook snel nog even Kreutziger, Vogelsang, Anton. Maar het het grootste gedeelte van de wereldtop zit momenteel... met uitzondering dus, uitzondering dus van die drie Nederlanders in de Dauphiné-libre. Maar dat maakt het hier niet minder interessant. De ronde van Zwitserland. Vandaag een proloogje van zeven kilometer in Lugano met een heuveltje erin. De eerste renner is net van start gegaan. En dan nog drie flinke bergetappers. Morgen meteen al aankomst op een kool van buitencategorie. En dan komend weekend nog twee flinke ritten in Zwitserland, waarin de benen dus nogmaals... voor het laatst echt getest kunnen worden... met het oog op de Ronde van Frankrijk. Joris van den Berg. Ja, druk in de weer natuurlijk met, met wat het seizoen hun uh, te bieden heeft. In het land wordt ondertussen volop toegeleefd... naar de wedstrijd van uh, zometeen in kroegen in huiskamers op straat. Neem Haastrecht. Haastrecht, daar, uh, daar organiseerde de familie Berkouwer... vijftien jaar geleden alweer een gezellig kijkfeestje. Maar sindsdien is het een beetje uit de hand gelopen. Paul anders ging bij ze langs. In Haastrecht pakt men het goed aan en dat allemaal dankzij een gezin in de straat die het een beetje heeft georganiseerd. Twee grote partytenten, er staat een springkussen van 27 meter lang, lange tafels waaraan gegeten en gedronken kan worden en alles is oranje. Dat is een de springkussen Jan Berghouwer. Ja, dat is ik heb wel stellen. Het is uh, iets groter dan we gedacht hebben want we hebben het met een vrachtwagen wees halen en uh, die zat helemaal vol. 27 meter lang is die en hij is uh, 5 meter hoog en 4 meter breed dus. Hoe wordt het EK beleefd in Haastrecht? Ja, goed. Hoe gaat goed. dat hier in de straat? Ja, Dat gaat hier heel goed in de straat. We hebben heel de wijk uitgenodigd hier ook. En we gaan vandaag met 200 man gaan we achter bij mijnen op de, op de plaats gaan we voetballen kijken ja. en bier drinken. Waar is dat ook begonnen? Ja, hier achter Kleinschalig, 15 jaar geleden. Met uh, 20 uh, man ongeveer. Maar ja, dat is steeds verder uh, groter geworden. En, uh, ja, dit is wel weer een mega kussen helemaal. Dus. Ja, en hoe groot is het nu? Want hoeveel mensen komen er in totaal? Uh, tussen de 180 en de 200 komen er. Ja. Uh, 60 kinderen en ongeveer 115 volwassenen. Dat is een flinke operatie. Ja, dat is een flinke operatie. Wanneer begint de voorbereiding? Ja, dat begint meestal een maandje of twee tevoren. En uh, briefjes wegsturen en rondbrengen, en dan uh, ja, je kan je een bepaald datum inschrijven. En dan kun je natuurlijk uh, gaan doen wat je wat moet doen, natuurlijk, in verband met uh, bestellingen, en uh, eten en drinken en noem maar op. Ja. En iedereen doet mee in de staat? Uh, bijna iedereen doet mee. Er zijn een paar mensen ja, die, zijn die, die houden niet van voetballen, ja, die hebben je ook natuurlijk, maar voor de rest doet iedereen uh, wel mee. Ja. Dan staan we buiten? Ja. Dan worden we er niet vrolijk van? Nee, he? dan gaan we even naar binnen. Ja, want het regent. Het regent. Dat is de enige spelbreker tijdens zo'n oranje feest. Ja, het is, voor de, het, is, het is voor het eerst dat het beurt dat het eigenlijk uh, regent. Dat ja. het nu een beetje slecht weer is. Maar ja, ze hebben vandaag zouden ze het droog weer opgeven. Maar ja, er komt toch wat tussendoor. Maar ja, dat doet de pret niet druk, hè? Want je ziet, alles staat al klaar, dus... Uh... We gaan er binnen, we gaan naar binnen. Een broodje knakworst wordt er Ja, heerlijk. Een broodje knakworst, daar beginnen we mee. En een flesje bier. En een flesje bier nu al. Ja, je moet eens beginnen. Eens beginnen? Ja. U heeft wel zin in het, in het DK, geloof ik, hè? Het voetbal op zich doet me we eigenlijk weinig, maar de feestjes eromheen vind ik wel erg leuk om te doen. Ja, ja. Want het leeft hier in de straat. Ja, al, al jaren eigenlijk. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Is het, het het vierjaarlijks, of tweejaarlijks moet ik zeggen, hè? want wij hebben WK's natuurlijk. Is het het hoogtepunt hier in de buurt? En nee, zomers hebben we elke week wel een hoogtepunt eigenlijk. Uh, ja. ja, dat kan je wel stellen, ja. Maar, Op, maar, zodra, maar zodra het oranje wordt, dan wordt het gezelliger. Dan wordt het nog gezelliger. Het wordt, nog gezelliger. wordt het nog gezelliger. <laughs> hoe, Hoeveel is dit? Dat is de eerste. De eerste. En hoe smaakt hij? Hij we buitengewoon. buiten hoor. Ja. Buiten <laughs> Wanneer is de avond nou geslaagd? Als we gewonnen hebben natuurlijk. Dus mag ik even een kleine prognose horen. Ja, we gaan de meestal gaan die uit van uh, 2-0 en 2-1. Nee. En voor, de he voor het hele EK, wat denkt u? Ja, ik denk niet dat we het gaan halen, maar ik wacht wel we in de finale staan. Ja, hoopt u dat de tent en de springtussen nog een week of twee blijven staan? Drie? Ja, dat zouden we graag willen. Dat, maar dat denkt u niet. Dat denk ik niet. Nou, je, moet, je moet niet negatief zijn, je moet wel positief denken. En hoe dan ook, we hebben wel een leuk feestje. Ja, dat hebben we zeker. Dus, oké. Okay. Ik Zijn niet tegenover. Hoe is dat hier eh, tijdens het EK? Het leeft heel erg. Geweldig. Het leeft heel erg en heel erg gezellig, ja, zoals je het nu ziet. Is dat typisch iets voor Haastricht? Nee, nee. nee. Typisch iets voor dit gezin. Ja. Die dit regelt. Dit gezin is, is de motor achter het EK-spektakel. Ja. ja, helemaal. En daar ben je dus dankbaar voor. Ja, helemaal. Leuk. Ja. Nou is het natuurlijk. Het gaat natuurlijk om het voetballen. Uh, wat denkt u dat Nederland gaat doen vanavond? Nou, ik heb een voorspelling op mijn werk gedaan. 1-1. Oeh, ja, krap. Maar, dat is geen uh, goede uitslag. Nee, maar ik hoorde van mijn man dat er een goede speler geblesseerd is. Dus ik heb het ook maar een beetje te gehouden. 1-1. Ja. Nou, wat denkt u dat het vanavond wordt? 1-0 voor Nederland. Kijk, dat is een stuk optimistisch. Ja, jawel. Ja. Ja, en wat er ook gebeurt, jullie hebben wel een leuk feestje. Ja. ja. Analyses en voorspellingen vanuit feestelijk Haastrecht. Wat denk jij eigenlijk? Wat het wordt. Ik denk dat 3-0 wordt. 3-0. Eh uh, Wie speelt er thuis officieel? <laughs> wij. Wij, wij, wij. Dan wordt het, het 2-1 voor ons. Oh. 2-1 voor ons. Nou, we zijn benieuwd. Uh, je gaat weer spelen. Welk nummer? Dit heet Love Song. Rule van Velzen. Live. Come on, baby, won't you pick up a phone? Cause I'm here on my own, in my private twilight zone I can't recall when I last had a laugh And my friends are talking behind my back They worry about me when they go out without me And I'm kind of stuck in a broken hearted state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 Get it on the radio, make it a hit on the air, so you would hear it everywhere. And you would think that it's pretty good, so your friends told you, and you understood that it's me, and I'm hoping for a new beginning. Prachtig. Roel van Velsen. hoor je zometeen nog een keer, hè? Jullie, ja, ja. moet ik zeggen. Bedankt. Leuk. Ik, ben eigenlijk altijd heel... ik vind het leuk om nog op de radio te zingen. Dat is zo'n bijna uh, ouderwetse verleden ja. tijd, hè? Artiesten live op de radio. Live live gezongen. Live. We, we, we hebben het niet zo door dat we op de radio aan het zingen zijn. Want we, we staan <laughs> we we wel in zo de studio. Constant. Als je de Voice of Holland ja. gewend bent met uh, hoeveel kijkers, 2,5 miljoen. Doe, ja, het, blijft, het blijft toch altijd wel spannend, want je weet, radio is gewoon heel direct. Je ziet ja. niks, dus je gaat echt luisteren. Het zijn een soort blind editions, hè? Kijk, veel beter, hè. <laughs> Leuk om te blind horen. Blind auditions. We gaan schakelen met met Un Barend oh, uh, in Garkov. Uh, want het is wel de sportdag uh, van vandaag. Uh, voor Nederland, Barbara, Barbara Barend, uh, ben je ja. al in het stadion? Wat zeg je? Ben je al in het stadion? Nee, ik ben niet in het stadion. Ik loop nu uh, het Oranjeplein op. Maar ik ben, ik ben eventjes verbrand van het Oranjeplein, omdat uh, het een beetje lawaaiig is. Ja, maar gaat jullie. het wel goed, want ik hoor je van alles roepen en we waren een beetje benauwd of het, uh, of het wel goed gaat daar in uh, dat verre Oekraïne. Nee, hoor, ja, het gaat heel goed, alleen ze zijn hier een beetje, uh, beetje gegelend hier met die wel of niet binnen te laten. Ik heb een tandenborst erbij, maar dan mocht ik het Oranjeplein Ja, het natuurlijk niet. Maar dat is ook logisch. <laughs> dat is ook logisch, hè? ja. Ja, uh, Barbara, jij bent in, in Garkov. Uh, zijn er al veel fans om je heen? Wat zie je? Ja, het is niet normaal. Het is helemaal heel veel oranje. Maar wat ook wel heel grappig is, er zijn ook heel veel uh, uh, mensen van hier, van Oekraïne, die zijn ook allemaal voor het Nederlands elftal. Dus je hebt ook heel veel trainers met oranje shirtjes. Ja, dat hadden ze toch maar nog liggen, ik heb he? vormen... Wat zeg je? Dat hadden ze toch nog liggen van die revolutie. Ja, dat hadden ze inderdaad allemaal nog liggen. Nee, maar het is eigenlijk heel gezellig. Het is heet. het is wel apart. Bedoel, we zien het standbeeld van, van Lenin en uh, dit is normaal gesproken een heel groot plein. Heb ik heb het gisteravond tot Victoria op laten vertellen, maar eigenlijk is verder niets gebeurt van een plein. En dat is nu helemaal vol met rossende oranjeventen en dat is ook wel heel schattig. Al die mensen hier willen met iedereen op de foto. En de spelersvrouwen zijn gearriveerd. en ik heb ook al wat oud-voetballers gezien. Beu heb ik net gezien, ik heb Van Hooydonk, uh, Mark van Dintum. En ik kijk nu eigenlijk uit op waar de spelers trouwens met allen zitten. Die hebben een uh, terrasje afgehuurd. Oh, dat is beter. Z Barbara, ja. man, ondertussen wordt er natuurlijk heel veel gespeculeerd over de afloop van de wedstrijd. Laten we even meedoen. Wat is de algemene teneur daar, behalve de opgewektheid van het feest om er te zijn? Nou, eh, het Nederlands elftal bestemt op deze wedstrijd als de allermoeilijkste wedstrijd. Want de Denen zijn heel erg goed. Die zijn eerste geworden in de pool... En die hebben voor zich al met grote cijfers verslagen. Ja, nou ja, volgens mij zijn de Denen helemaal niet zo heel erg sterk. En als er één wedstrijd echt zeker gewonnen moet worden is deze. Maar de spelers en de coach die uh, mannetjeuren zichzelf een beetje. Nou, underdog positie niet, maar wel een beetje. Dat dit toch wel eigenlijk de allermoeilijkste wedstrijd van het hele toernooi uh, zal zijn. No. Daar geloof ik niet in. De Denen zijn niet zo heel sterk. En, ja, ik kan me ook niet voorstellen dat dit niet gewonnen wordt. Oké, okay, euh, Barbara Barend, euh, veel plezier daar. Ben je daar eigenlijk als journalist of ben je gewoon supporter vandaag? Nou, dat is altijd bij mij wel een beetje moeilijk. Ik ben ja. uh, journalist maar ik vergeet dat ook heel vaak. Dus ik sta ook stiekem wel een beetje lossen. En ik heb dit soort van halve faal oranje aan, dat mag natuurlijk niet. En dan kan ah, je bandjes om. Ja, maar dat is heel erg. We kijk, de andere sportjournalisten me altijd heel boos aan. als ik zeg maar ook een beetje hier als supporter rondleef. Ik nou. zeg altijd, ik ben gelukkig nog steeds een beetje kind in de stoepwinkel. Ik vind het altijd wel heel te gek dat ik dit mee kan maken. Nou, geniet er dus maar van. En uh, de groeten met al die andere sportjournalisten. Ik kom net schippers tegen, die gaan we even groeten. Ja, ja doe dat maar. Vraag maar okay, of ze dan het dan nog wel heeft over de homorechtenbeweging. Oké, okay, dankbaar. Sch dan. Schippers, ja. ja schippers, ja. de minister natuurlijk. Maar je hè, wil gewoon op die wetten zijn dan toch uit, over het, hè. Ja, natuurlijk. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Govert van Brakel en Jeroen Stomhorst. Emily Sunday, next to me. De Radio 1 sportzomerbus. Mark Robin Visser staat met zijn sportzomerbus in Scheveningen... waar kwijt weer ook niet mee zit. Het is voorjaar en de zon schijnt weer. Soms Luister maar op. even. In de lucht, de zomer komt snel weer. Ja, Govert, dit is het uh, Vlaggetjesdaglied. Uh, en uh, ja, dat gaat over voorjaar en zomer en over zon, maar. Uh, de eerlijkheid gebied te zeggen dat de lucht hier grijs en zwaar is. Het waait ook behoorlijk hard. En helaas, vanwege die wind, is de flotenshow hier op de Vlaggetjesdag in Scheveningen afgelast. De golven zijn te hoog. Uh, de organisatie durft hem niet aan. Vanochtend zei ik, ja, de organisatie verwacht hier vandaag zo 200.000 mensen. Ik ben bang dat er een nulletje af moet, dat ze het met een nulletje minder moeten doen. Uh, toch, daarentegen, een leuk feestje hier met veel vlaggetjes. En veel vis natuurlijk. En ook heel veel andere dingen. Uh, het publiek heb ik eens even zitten bekijken net. Ik heb een stoeltje gepakt. En ik ben eens gaan observeren. Het publiek is uh, zeker 45 plus gemiddeld. En overwegend blank. Dat mag je toch ook wel zeggen. Veel uit de buurt denk ik. Mensen die er een leuke middag uh, van maken. Maakt u er ook een leuke middag van? Ervan? Ja hoor. Ja, ja oké. Okay. Ja, lekkere dikke jas aan. Dat is dan wel nodig met dit weer. En uh, naast... De boten die we natuurlijk hier kunnen bekijken en de vis die we kunnen proeven. Ook veel eh, braderieachtig gebeuren. Er wordt hier van alles te koop aangeboden. Bijvoorbeeld, er is hier muziek van allerlei koren en andere clubjes. Kortom, gewoon leuk om mee te maken hier in Scheveningen. En ja, wie moet ik dan kiezen voor die paar minuutjes die ik op de radio heb... om die Vlaggetjesdag mee te behandelen. En luisteraars, ik heb gekozen voor Riet Buis. Dag Riet. Hallo. Ik heb een date met een echte vissersvrouw. Ja, echt waar. Nou, u bent niet echt een vissersvrouw, hè? Nee, ik ben verkleed als vissersvrouw. Ze is verkleed als vissersvrouw, luisteraar. Ze heeft een prachtige zwarte rok aan. En ja, hoe heet dat wat er nog boven zit? Dit is een hartspeld. Een hartspeld van ben, goud? Ik ben gekleed in de Scheveningse klederdracht voor de zondag. Aha, dus u bent op z'n zondags. Ja, ik ben nu. op z'n zondags. En Kijken. dat kun je zien aan mijn uh, kantenmuts. Ja. En aan de kleurschort die ik voor heb. Want als het overdag, als het een door de weekse dag was, dan had ik een ruitje schort voor. Oh, kijk. Ik heb nu een zwart schort voor. met een wit biesje eraan. Met een en wit dat biesje. Betekent, dat witte biesje betekent dat ik niet in de rouw ben. Oh. maar dat ik gewoon mijn mooie zondagse schort voor heb. Gelukkig niet in de rouw. Zeg, luisteraars, ik kan van alles over Riet vertellen. Ze maakt hele mooie schilderijen, die biedt ze hier te koop aan. Ze zit ook nog in het Vissersvrouwenkoor. Ze is actief in het Scheveningshavenmuseum. Maar dat zijn allemaal niet de redenen waarom ik voor Riet gekozen heb. Ik heb voor Riet gekozen omdat zij hier poppenkast doet in het Schevenings. Klopt, ja. En dan gaan we nu horen van Riet hoe dat klinkt. Nou, het uh, Scheveningse taal is redelijk te verstaan. Als je nou, weet zegt je u het nou eens in Schevenings tegen mij? Uh, jee, de teel is uh, redelijk te verstaan. Alleen moet je wel een beetje je best doen. Want anders dan uh, reek je snel de dreed kwijt. De wat kwijt? De dreed. De dreed kwijt? Ja, de dreed. En wat is dan haring in het Schevenings? Haring. hering. Een hering. En de haar laat je zitten. Dus een hering. En uh, het weer valt een beetje tegen vandaag? Jee, het weer is slecht. Oh, dat is ook makkelijk. Het valt is... eigenlijk wel mee. Ja, jee. Wanneer, meneer Buis bemoeit zich toch ook? Gewoon een he? beetje teugen. Het valt teugen. Yeah. Kijk, dat zijn dan toch de nuances die je ja, er even yeah, in, moet, yeah. in, moet, in moet leggen. Meneer Buijs, luisteraars, eh, die zag ik vanochtend een patatje eten, want u lust geen vis. Nee, ik ben echt de maar eet geen Ik tref het dan toch maar weer met zo'n stel, hè? Yeah. Zeg, hoe is het? Prima. Prima. Prima, hè? Nee, doe maar. Ja, Prima. Yeah, yeah, het gaat allemaal goed. Ja. Yeah. Uh, allienig, ja. Uh, yeah. Het is friskes, hè? Yeah, tis fris, hè? Ja, het is fris. Je moet wel een dikke hemd doen, want anders is wat je kou. Houdt u wel van vis, eigenlijk? Uw man ik vind niet? vis heerlijk, heerlijk. Hering, oh, dat smelt op je tong. Jullie zijn allebei van Scheveningen. Jullie ja. hebben hier je kinderen yeah. grootgebracht. Yeah. Ons, yeah. Uh, er ligt yeah. hier een heleboel yeah. geschiedenis yeah. voor jullie. Klopt. Yeah. Nou heb ik vanochtend ontdekt dat er hier op de hele Vlaggetjesdag... geen één haringvisser te vinden is. Wist u dat? Ja, uh, yeah, dat, dat is toch schokkend? Dat schrokken. ken, dat ken, dat ken. Want uh, de ering die wordt uh, door de Denen op dit moment uh, gevist. Kijk, en dat noemen wij dan Hollandse Nieuwe. Ja. Yeah. Zo gaat dat hier op de Vlaggetjesdag. Ja, klopt. Zeg, wanneer is de volgende voorstelling? Uh, over... De poppenkast? Ja, ik denk uh, tien ja, over twintig minuten. En waar gaat die voorstelling over? Die voorstelling gaat over, ja, over Vlaggetjesdag. Ja. Riet. Ja. Fijn je ontmoeten hebben. Leuk. Fijne dag. Jij ook hè. Goed ja, uit ik, ik luister hè. Dag. Doei. Doei. Hoor. Nou, Jij was te vroeger ook, hè, Over? Want ik bereik dus dat ik naast een echte Scheveninger zit. Ik ben een echte Scheveninger. Dus vlaggetjesdag dan in Vlaggetjesdag was een verplicht nummer. En die Scheveningers zeggen ook heel vaak niet dan, daarachteraan. De dat, is Haags. Taal, nou, dat is ook taal. dat is oh. heel erg Schevenings. Uh, en de, de vlaggetjes op de schepen. Ja, de, de Haagse krant schreef dan dat de schepen waren gepavoiseerd. En dat vond ik zo'n mooi woord. Ik begreep er geen donder van toen, destijds. Maar ja, het stond er en het bleek om vlaggetjes te gaan. Tot zo zometeen bij het nieuws van drie uur. De sportzomer is begonnen. Goeiedag, live vanuit het Metallisch Stadion in Garkov. Vroege Vogels presenteert Marts Meets met sportieve prestaties en records in de natuur. Dit wordt een regelrechte sensatie. Maar natuurlijk niet alleen sport. We zoeken uit hoe het staat met de zeereservaten die Henk Bleker ons vorig jaar beloofde. We zijn bij het zenderen van grootorvleermuizen. Mooi geluid is dit zeg. En in Vroege Vogels, de primeur van de mobiele flexitaria. Een regelrechte sensatie. Wat dat is, hoort u morgenochtend van 8 tot 10. Radio 1. Vroege Vogels. Het nieuws van alle kanten.